Clemens Peters met het NOS Journaal. Premier Rutte roept mensen die vanavond willen demonstreren op... om het hoofd koel cool te houden. Op social media wordt opgeroepen gedaan om te protesteren... tegen de manier waarop Nederland gisteren Turkse ministers heeft behandeld. Rutte noemde het tegenover buitenlandse journalisten onacceptabel... dat president Erdogan Nederland vergelijkt met nazi-Duitsland. Hij eist excuses van Erdogan. Maar die heeft op zijn beurt gezegd dat Nederland een bananenrepubliek is... en kan rekenen op sancties. In Frankrijk was de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag welkom, maar Denemarken is van plan om een bezoek van de Turkse premier volgende week uit te stellen.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 Ajax heeft Feyenoord na de speelronde van dit weekend nog in het vizier. De Amsterdammers wonnen met 3-0 van FC Twente. Feyenoord won thuis ruim van AZ. In de Kuip werd het 5-2 met onder meer drie doelpunten van Jurgensen. Rode JC won in Kerkrade met 3-1 van FC Groningen. En eerder vanmiddag versloeg Willem II Pek met 2-0. Er dood het doodertal van de twee aanslagen gisteren in de Syrische hoofdstad Damascus is opgelopen naar 74. Tientallen mensen raakten gewond en vele van hen zijn er slecht aan toe. Gisteren waren twee explosies in de buurt van het oude centrum. Waarschijnlijk gericht tegen bussen met sjiitische pelgrims. De meeste doden zijn afkomstig uit Irak, zegt het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist.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 Johannes Brahms, Serenade, Opus Elf, nummer 1, D Majeur, het Gewandhaus Orchester Leipzig. En dat allemaal onder de leiding van Ricardo Chayi. Uit de zes kwartetten voor cello, viool, fluit en basso continuo van Georg Philipp Telemann gaan we nu een deel draaien dat heet Sonate. En als uitvoeringsinstructie staat er Dolce.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 Thank you.